got. 2009, ja, nee, ik weet niet wat dat het laatste was, dat ze op weg hebben gespeeld. Dan stond Michael Stipe er, zijn uh, ogen gesminkt in blauw. Geweldig optreden, geweldig. Ik mis bij. die eigenlijk. Eigenlijk mis ik die als live optreden. Ja, sorry, ik wou niet kloppen op de... Maar jij zit nog altijd onze head guest. Ja, he. uh, tof. De onmenselijke druk. <laughs> oh. um, ja, R.E.M. Ja, grote fan. Ook de oude. De, dus de, een van de eerste keer dat ik naar uh, Werchter ging, uh, zag ik R.E.M. Uh, als tweede openen. Ja, en ik vond dat zo goed als de Fables of the Reconstruction of whatever. En uh, ja, dat vond ik een magische band. Ja. Moeilijke titels ook altijd wel. Van die ja, platen. maar ik kan het al niet meer zeggen. of uh, <laughs> Fables of the Orvals hadden die platen moeten noemen. Godverdomme. Dus en dan dat biermerk Reconstruction of. Uh, <laughs> maar ja, maar ja. Ja, ook niet makkelijk om te bestellen dan natuurlijk. Nee, uh, voor mij een uh, Reconstruction <laughs> van de Fables <laughs> van de R.E.M. Uh. En pakt zelf ook iets. Papja. <laughs> Liam Gallagher zal dat ook nooit bestellen. Nee, nee, dit is het personeel voor. Zeg, en er juist hadden we Regular John van de Queens of the Stone Age. Voor mij het beste nummer van hem. Voor u ook? Ik ben niet echt een fan van de Q, ACK, KBC, K, Maar ik denk... Ik wil hem eens met Dave Grohl die... Ja. Ah, ja. No One Knows No One dat is trouwens De, de, de, de, uh, de Greg Hons. Dat is een, een, een, een Brits um, Band uit de jaren 70 The Groundhogs ja. Die hebben een nummer en dan gaat ja. Maar nee, maar dat vind ik wel goed. De hits vind ik wel heel goed en er is nooit een, een rechtszaak van gekomen? Nee dat, is, nee, dat is toevallig. Dat is duidelijk heel toevallig. <laughs> ja. Maar toch... Uh, maar ik ben, ben niet ik. de grootste fan van de Queen's of Stones, Maar no one knows, ja. En, uh... Maar gaat er juist nog, nog een leuk verhaal met, ja, met, met Tim, van Tim Van Amel en zo? Amel ja, Tim van, van, van Amel. Josh Holm, die hoorde op een gegeven moment midden en die had zoiets van... Dit is het. Dit is het. En toen was er nog een stoner bij en die, die zag... Miljonair. En toen heeft hij zijn sound aangepast aan Miljonair. En Woudi smeekte die zelfs dat Tim uh, een uh, groepset van de Queens of the Stoneheds zou zijn. En Tim zei zo ah nee, dat zie ik niet zetten, weet je. Dus eigenlijk heeft uh, de, de, de, de invloed van de, in, uh, de Queen of the Stoneheds, dat is een heel grote invloed geweest. Hè, met de ja. Eigenlijk is dat Tim van Hamel, die eigenlijk de, de wereldwijde muziekscene heeft, heeft uh, Beïnvloed en niet Joss Hong. Nou, Ongelooflijk hoor. Ik vind het wel geweldig. He? Maar dat is echt waar. Het was mooie België, hey. Limburg, ja. zelfs. En die wou, Joss heeft een gekomen Kom, als, en we maken samen de nieuwe de, de, de band uh, van de, the Eagles de Eagles of, of the Music. Ja. Nee, nee, nee, die andere. ja. Queen of van en, en, en Tim zei van ja. Nee, ja. En dus eigenlijk is, is Tim van Hamel iemand die de rock wereldwijd heeft beïnvloed. Geweldig. Goh, you ja. heard it first op de radiobarbeer. Voilà, yeah. inderdaad. Yeah. Yeah. Dat hey, oh, is echt... Ik, ik, ik, ik, ik. Nee, nee, nee. toen weet je niet, ze is van een Limburg, van van allemaal goed en wel, maar fuck die bullshit allemaal van de Amerikanen. Ja, maar dat is, anders... sowieso, Tim die sowieso een wereldster zijn geweest als hij zo op die superpil is. Maar dat is gewoon een echte fantastische van de beste artiesten ooit die wij hier hebben, hè. En, uh... Het is gelijk dat je er juist zei, het is een genie hè? Dat is echt een genie, ja, ja, ja, ja, ja Geweldig hè, dit gezegd zijnde ja? ja, jij ook hè Margot. Ik dacht dat je het nooit ging zeggen nou, ja. Ja. <laughs> Ik wilde dat eigenlijk niet zeggen Oké okay. oh, <laughs> Mijn niet uit, mijn niet uit hey, oh, uh... Ik, uh, uh, ik denk dat dit tijd is voor andere Belgische ingenieurs ja, ja. yes. Die hier op de draait af liggen Dat is een kleine verrassing Oké okay. Feels good. The yes. witted, Voilà. Dat was het niet. Nadine de Slover is nog bezig eigenlijk. Ja, als achtergrond, respect. Die he? vrouw is al kun je lang op op pensioen, denk ik. Maar ja, who die, cares? Je zit zo in, ergens in een van een Dubai met, met de maffia van <laughs> de enzer. <laughs> Haha, De <laughs> Vleesjes aan bouwen, weet je wel. Yeah. Ja. New Beat! Ja, New Beat! Hey, Kenning je. Kenning. Ken, ken, oh, ja. Dat is hier uh, <laughs> uh, <laughs> Um, <laughs> <Sorry>. Maro... <model, model. laughs> Erotic Dissidents? Ja, ik was ook chauffeur geweest van de New Big Beat naar Schotland. ik was dan zo bij de toetsenman van Evil Superstars, was er ook bij. En dan was ik zo met Marus Engelen en dat was waanzinnig. Dat was echt zo discotheken in Schotland. En ik had juist mijn rijbewijs, ik was zo 18, 19 jaar. Uh, chauffeur voor een uh, new beat uh, techno weet je naar Schotland. Ik zou de week daarvoor mijn rijbewijs gehad. En dan zou ook nacht echt zo van die toestanden. Zo'n Glasgow massale wachtpartijen. zo van die discotheken. Die club van ACDC. Thunderstruck. thunderstrucks van die dingen. En dan s'nachts met gangfights en zo dat deed er zo vijf per nacht en ik was achttien, 19 jarige zo. Ik stuurde zo naar Genk, had ik mijn ontslag genomen. Ik, ik werkte dan zo'n jaar in het Ford Genk. En dan zo direct mijn schot met mijn rust en En <lacht> je had zo direct iets van, beste beslissing ooit. Ja, inderdaad. Want ik kwam, weet je, toen ik bij de Evil Superstars op het podium kreeg, was iedereen zo van, ja, maar die kerel is zo zelfverzekerd. En ik had zoiets van, ik heb al wat gezien. <lacht> Ik heb al wat meegemaakt, dus wie kan mij nog eens maken? Dan ja, dan ja. Zo op zijn met deze, met, met duizenden mensen, zeg van. Whatever man, ik ben naar het Schotland geweest, <laughs> met voor zingen. we. hebben nu En En die muziek, en dat is fantastische muziek. Als je terug hoort, ik vind dat een briljante muziek, de nieuwe beetje. Ja. ja, dat heeft ook wel veel mensen. Ja. Alleen veel muziek dat nu gemaakt wordt, ook wel wat gevormd. Denk ja, ik maar dat was, dat was toen, toen in een tijd, tijd, tijd hier in, in, in, in, ja, in België en omstreken, ja. was, dat, was dat niet normaal toen. He? Dat was echt... Uh... Ja, oftewel was je voor de new beat, oftewel niet. hè. Weet je dat nog? Die barsjes oh. die er dan waren. Met de ah, smileys Dat was, was discofreak. Ja. Maar, maar we, we, we, we, nee, we nu... konden er echt niet omheen. Het dat was, dat was gewoon nee, overal was uiteindelijk. Overal in, uh, see, in China, ook goed. Confetti confettis, inderdaad. De confettis, geweldig. is het maar zou het echt zo geweest zijn dat ze op die, als ze op die moment echt ja, ik, ik ken trouwens die Peter nog van die entente Dat was, was ah, een hele rare gast die kwam ja. <laughs> die kwam altijd gekleed in in, in van die hele speciale pofbroekbroekskoenen met, met lange botten en zo dat was oh, ja legend. die die mensen mens hadden ja, bepaalde idolen waar het misschien toch beter van was dat hem er niet te veel over zijn en zo in de tijd ja oké okay. okay. maar <laughs> Maar zou het zou in die tijd echt zo geweest dat, dat heel de wereld naar België keek als van, van, daar The gebeurt het, daar, scene, is, daar, is te, daar is te doen. Ja. Want dat was, dat was, allee, ja, Het raar is, ik heb een documentair, dat komt eigenlijk van de popcorn of zoiets, heel, heel dat gebeuren. Ah die, ja, de, de popcornscene. scene. ja. ja, ja. ja. En dat ja. zijn ook eigenlijk begonnen met, met die, uh, ja. wat is dat, de flash van, van, van Split Second. Dat oh dat ja, hebben, dat op, is voorkeerde uh, in plaats ja, van. Ja. ja. ja. En, uh, en dat werd dan niet zo'n hele zware en uh, beat, en dat was ja. eigenlijk zo... Uh, dat was Volk het begin dat... van de... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. In, in die... Hoe noem je het? Dissidents? Amai, ik ben er even gezegd. Hey, dissidents. Ik hoorde dat zo die... Je ziet ja. je een plaat, een maat... Allez, een toertrager Maar de, de Maurits had daarop door, denk ik. He, waar het, ja. uh, waar de klepel ging eigenlijk van, van, van, van al dat gebeuren. Want... Ja, die zal ook wel een flink centje verdienen. Als je dan maar ja, weet, ja. Ja. Ja. als je dan oh, je weet. Zangelen. Want uh, dan Olivier ah, ja. is, een, is een maat dat was ook een goede kerel, die uh, was in een aarschut. Ik zat in een die, die, uh, studio om in te spelen, van new beats of weet ik veel techno nummers. En uh, op een gegeven moment, ja, die een die, die, die, die andere, Olivier die zei van: Zeg zeggen misschien kom je even mee, je wat, uh, gezet ik ook. Uh, Kase uh, Cassettes. Nee, nee, nee. Uh, sigaretten Cigarant. kopen Sigaretten <laughs> kopen in de, in de, in de winkel en weet je wel. Kom even mee en had ze een Ferrari. Zoals Magnum. Oh, en, ja. een oh. en dan was het zo. Kom nog even mee. Ik zoek, oh, en dan zo, in de Ferrari, en dan zo twee, twee straten verder, Bob, en dan was het dan. Sigaretten kopen. Sigaretten kopen en dan terugkomen, Bab, je kunt toch wandelen? Ja, maar dan heb ik het van een Dat is, is een hè? Dat stijl, man. Nee, geen stijl, <laughs> stijl maken. Maar dat was wel degelijk stijl maken. Een heel goede kerel ook. Die en uh, ja, dat is goed. Dat is goed. Okay, dat is Dat is Dat ja. is <laughs> ja. Gewoon een is uh, uh, uh, uh, uh, van twee straten sigaretten kopen met uw Ferrari. Ja. Voilà, nee. dat heb ik dus meegemaakt. Ik zat in die auto. Ja, maar... Fantastisch. <laughs> dat je vergeet maar dat we hebben van een avond ja. ja. hebt, uh, ja. Ja. Mee, en, al gehoord. Je hebt gigantisch veel meegemaakt. En de dingen die ik online vertel, dat zijn misschien wel de beste dingen, maar dat is wel met de uh, schade van... Uh, ik heb de beste verhalen natuurlijk, die kun je niet online vertellen. Nee, nee, nee. Sommige heb dingen moet dus je altijd... Ja, uh, ja, dat is voor straks. <laughs> dat is voor straks. Dat is in de, de afterbar. Afterbar. <laughs> yeah, after after oh yeah. uh, ik, ik ben zelf ook slachtoffer dan natuurlijk wel. Hè? Absoluut. Uh, Leveetje, uh, ja, absoluut. Ja, dat moet wel, anders heb je niet geleefd. Ja, heb je niet, we we niet, hebben het al lang door. Als jij erbij zit, gebeuren er altijd Ja, Zeker. Je moet... Je moet dat verdienen om een kruibeke... ...te... I'm little. put it on You have arrived, you uh, have arrived. Thank you. Sorry, ik heb iets in mijn oog. Sorry, in mijn oog. We, uh, we gaan een nummer opzetten. Ik weet begot niet wel... Ja, ah, nummers, mogen... dat is al old school. Nee, nee. oh, ah, yeah. van ja. ja. oh, dus, uh, is... Oh, de B-kant, de B-kant. ja. Dus los toch maar wat verder dan mijn ja, de B-kant. Ja, plaat omgedraaid. Worden. Ja, maar dat is een van de types van zo'n prins, zo'n marginaal en make-up, de, de, de, de b uh, Dat is het beste. Oké, okay, give it away. Blush, eyeliner, hush, see what you made me do Face, mascara, erase, I wanna look good I'm not ready yet, make up, make up, make up, smoke a cigarette, I'm not ready yet. Jouw radio. Huis aan huis. Wekelijks in de bus. Bij jou thuis. Huis aan huis. Het reclameblad bij Utrecht in jouw streek. Huis aan huis.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 Zegt, dat? Is ja, wat zegt dat? spitsen Ondertussen zijn wij aan het einde aan het naderen, hè. geraden uh, uh, aus, ja. Ja. ja. Nog een veertigtal minuutjes, maar uh, we gaan er nog het beste uithalen halen, hè. Maro. Ja? Een Duits talige versie van uh, Voulez-vous coucher avec moi? Ja, soir. dat is... Dat, dat is uh, ik, ik, als Limburger kijk uh, ik, ik, ik veel naar Duitse televisie, <laughs> Dus... Uh, <laughs> ik dacht dat alles Duits wordt. Maar... Nee, nee, maar dat is goed. Stijl maken. Maar uh, een goede versie vind ik uh, van die boek. Dat is niet verkeerd. Nee, dat is goed ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar zo leren we nog eens uh, andere versies kennen van... Uh, ja, uh, dat da ga ik zeker nog opzetten thuis. Ik denk het volgende. Ik ga dat zeker doen. Ja, uh, als, als je nieuwe vrienden wilt maken. <lacht> of niet juist. <lacht> uh, ja, Soms dus, heb ik uh, de helft van mijn platencollecties van uh, liever niet. <lacht> Het is een volk thuis, het is een ik ga hier wel van die, oh. uh, van die brol draaien. Dat doet mij, dat doet mij denken om uh, de Jan Kwartel in een tijd. Ja, die deed dat, die deed dat de, echt. Toen had, uh, toen had hij met beu was zitten en wil wilde turen op mijn heimwee naar huis. Oh, ja. En dan wist iedereen zo van, ja, uh, de Jan is het de... En dan nog bleef er volk zitten. hè? Oh, dat klinkt, die wil ik wel leren kennen eigenlijk. Uh. Ja, dat moet, dan moet, dan moet, dan moet toch uh, een paar kilometers... Uh, ja, die die woont in Duitsland? Ja, die zit ah, ah, eigenlijk meer, ja, dat is meer naar de rollenkanten dan, hè. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. In Peffingen. Ja. Iets, iets, voor, iets in, voorbij, voorbij de Limburg zit. In Peffingen oh. en die daar ja. uh, nu een, een bed-and-breakfast... Mm. Uh, dumping ding oh. Heel gezellig, heel leuk. Oh. Zeg, uh, het volgende, ik weet niet, wat is dat? Mick Mackenmon? Ja, ik ken dat wel, maar Maro. Maro, waar zijn we eigenlijk beland, man? Want ik weet uh, niet wat ik, ik eigenlijk trainen, ik, ik trek jullie allemaal meer de, de hel in, ja. <laughs> Want, uh, Mick Mackenmon, uh, de scenario's werd geschreven door de Jeff Elbergs, een extreem, rechtse extreme fascist. What? Ja, ja, die, uh, die uh, inderdaad, die voor de VRT werkt. Uh, ik heb er ook ik Trouwens, platen van, van die kerel. Natuurlijk heb ik platen van die dingen. Ja, dan gaat hij zo uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, dat is zo... Ja, iets niet, niet oké, okay, maar zo echt... Een, en ook kunt nu ook op YouTube zien dat je zo echt uh, vreemdelingen... Echt wel... Uh, serious, niet leuk vindt. Maar die maakt uiteindelijk... De, uiteindelijk waarschijnlijk... Uh, na, na, naar verluid. Niks. Maar hoe werd die kerel... Melk begraven? Dat is onschuldig. En uh, dat is een electroclassic pre... <laughs> Oké. <Okay. laughs> pre... Ik wil het Ja, Wat? Ja, vader maakt niet. Een verruimte? Ja, anders maak ik een fantastisch. Die mannen zitten, die, die kerels zitten allemaal in drugs waarschijnlijk hier. En, uh, ja. Voilà, Wauw! Denk ik op mijn bal, hè? Zo graag haar schoorsteen laten vegen Maar de schoorsteenveger maakte zo'n kabaal Want die man zijn touw, dat strippelde zo tegen Dat onding wou maar niet omlaag in het kanaal Maar Rutje die besloot de man te assisteren Te samen hebben zij dat ding gepakt En na een lange tijd van kruinen en proberen Toen klonk opeens daarboven op het dak Oh la la Oh la la He sitter in Marie Komt er voorlopig ja. niet meer Welkom te Belgium. <laughs> het nummer, uh, hij zit erin. Ja, ja of zo. Ja. ja, Fantasie, laat maar lopen. Hè. Het ging over een schoorsteen. Ja. Ja, ja, het ging over schoorsteenvegen of zoiets. Ja. Ja. Ja. Um, Maro. Ja. Ik vind dat wel straf, van die echte... Ja? Wat voor dingen koop je ja, Ik ben, ik ben, de, ik ben <lacht> de Indiana Jones van de, ja. de verloren singeltjes. Ja. Obscene singeltjes. <lacht> ja. Ik heb dat, het indruk niet meegepakt, die is te, te fel. Maar dan een denk eens van, liefste, ik heb AIDS. Dat is, Oeh. Ja, ja. Ja, is al Eva, gespeeld, ja. Even ja, even. Ja. Eva even. Eva, ah, we doen dat ook met SmartSchalings, met Jan de Smet. En, ja. en dan zegt ze van uh, een kerel, een foto uh, blijkbaar wat. Uh, Liefste, Ik heb eet, eet, en dan zo'n uh, exploitation. Uh. Maar. Hmm. Ook okay. dingen gebeuren, uh, weet je, dat is leven, dat is, dat is fucking België. Maar dat is goed, hè? Dat is. leuk dat is ja. een zo'n muziek. Ja, ja, uh, ja maar, inter, interessant vooral ja. Inderdaad, en in onze rock -roll -café kan alles Ja, ja er zijn dus dus geen limieten Geen limieten, geen stijl je moet ook altijd de, de wensen van de, van de hoofdgast een beetje respecteren ja. natuurlijk en, en, en, Helaas, helaas. <laughs> zeg, We gaan nu nog de laatste tien minuten van ons Oh, uh, ja, come maar, on, he. He. Ik kan je aan, as asiel aanvragen <laughs> Je zegt zeker wel. goed wel. We hebben zelfs het slaapplaats voor u. dan Zo ver is het niet, man. Nee. Van het Limburgse berg. Ja, mijn Inderdaad. Bergen is cool, wel. Ja, natuurlijk. Oké, Dat is een kwartiertje van hier. Oh, Of hoe lang heb er over? Gij een half uur, misschien, komt ik kom uit Limburg. Ja, dus dat. Inderdaad. De auto. Maar oh, de, oh, de, of via de, ja. de Limburgse GPS-machine. Oh, inderdaad, dat is altijd via Maastricht. <laughs> Maastricht. Ja. Oh, ik heb heel veel. Oh, Van een keer carnavalsplaten die echt heel sterk oh, zijn. geweldig, ja. Wij gaan nog een carnavalsappleren. Uh, okay. oh, okay. Maar mag, mag, dat, mag dat dan die keer zonder mij zijn? Dan? Nee, nee, nee, je moet erbij moet je zijn. Je moet er altijd maar. bij nee, zijn. Nee, nee, nee, nee, want anders verstaat niemand daar. <laughs> Maar ik heb een nog, nog meer marginale platen. Oké, okay, graag. Uh, ik dacht, van ik ga me een beetje inhouden, maar eigenlijk had ik... Nee, je gaat dat niet moeten doen. Ja, dat weet ik voor een vervolg. En dan is het wel echt... Uh, dus je komt nog eens terug? Met, ik hoop het. Als ik welkom ben, ja. Jij bent zeker oh, ik, voor, ik voor een man mee was het, uh, Rabbi Jacob uh, of zo. <laughs> ja, Rabbi Jacob. <laughs> ja, dat was al nog <laughs> op televisie. Fantastisch. Filip. Ja. Ja? Ja. Oké, okay, next one, dat is ook uh, een slagen ding, carnaval, plaat, iets. Uh, uh, iets met kloten heb ik verstaan. Ah, ja, begrepen. ja, het is ja. naar de kloten. Ja, zet maar op, Filip. Het <laughs> <laughs> is allemaal kloten. Die seks en dat blote, oh hou die dingen toch bedekt. Het is allemaal klote, die seks en dat blote, want zonder kleren loop je voor gek. Zelfs Eva droeg vroeger een vijgenblad, en ook Adam die had iets van voren. Als die slang niet toevallig in dat pompje zat, had ze hem nimmer kunnen bekoren. Het is allemaal klote, die seks en dat blote knoop in je oor. Houd toch altijd een lapje ervoor Ze lopen maar bloot, ik erger me dood Al ben ik toch heus wel gezond Een man of een vrouw, het laatste blauw blauw Ze liggen in hun blote kont Een meid met een slip en BH Als ik dat zie roep ik o oh la la het is allemaal klote, die seks en dat blote. Oh, houd die dingen toch bedekt. Het is allemaal klote, die seks en dat blote. Want zonder kleren loop je voor. Zelfs Eva droeg vroeger een vijgenblad, en ook Adam die had iets van voren. Als die slang niet toevallig in dat boomje zat, had ze hem nimmer kunnen bekoren. Het is allemaal geloten die seks en dat blote knoop in je oor. Houd toch altijd een lapje ervoor. Knop in je oor. Houd toch altijd een lapje ervoor. Yes. Ja, het is allemaal... Hey. Uh, wel. Applaus, applaus, applaus voor jou, Malcolm. Uh, ja, ik heb geen applaus nodig. Toch uh, wel. Merci dankjewel, Dank uh, ik, ik, Dit is een van, van de beste dingen die... Is uh, echt? Hier... hier daar doe ik het voor hier. Oh, dat is ja. wel leuk. Ja. We vinden het heel fijn dat jij gewaart vandaag. M Met heel veel plezier. Ik uh... was waard. Ik ben al. waarslaans aan het klappen ik kan geen Limburgs hè, want dan Was Waalslands. en Kruibeeks. Ah, dat klinkt goed. Basels. Basels. Basel Basels valt. Valtie. Ja. Als je basels wil kan met de, met de altijd A. Ah, oh, ja, oh, ge... ah, Basel. Bo is ja. ik, ik, uh, ik kom tevreden terug aan Hazel. je zit nu wel in Kruibeek. Kruibeek. Ook goed. Ik, oh, ik, ja, deelgemeente. Allee, ja. Deel, ja voilà. Deelgemeente ah. van. De hele uitleg moet ik zelf zien. Is this the real life? Is this just fantasy? Niet in Basel. <laughs> <laughs> We bedanken jou zeer hard. Met helemaal plezier. De ene is aan mij. Ik vond het fantastisch als alle, alle radios zo waren. Oh, dat zijn allemaal fucking nerds. <laughs> <laughs> Dit is echt waar ik sfeer het je. Dit is wat. Mick Mack en man is allemaal naar de klote ja. Fucking ACDC. Waar anders? Alleen hier! Radio ja, Barbier for Life. Ja, maar ik meen het hè? Ja, maar we nodigen nu heel graag uit. Maar wacht keer. maar, gezegd hè? Uh, wil ik kort gisteren, oh daar is ze meer, oh jee. <laughs> oh nee, nee, nee. Ja. Of je ja. weer zo elektrische je dingen, met... dus Mij ja. moeten uh, ze wel elektrocuteeren. Elektrocuteeren, zo van die psychiatrische patiënten of zo. Zeg, zeg maar, mag ik je nog een, nog een, een hele cliché-vraag stellen? Ja. Yes. Zeker. Wat zit er volgend jaar ja. om te komen? Heel veel eigenlijk. Ik heb zoveel muziek gemaakt, man. Ik geloof in die ouderwetse muziek, nieuwerwetse muziek, nieuwere wetse muziek. Ik heb een, een, een lawine van uh, ja. muziek. Ja. Geweldig. Ik weet niet weten Ik weet niet meer mijn collega's mijn tijd doen hoor. Ik heb wel heel veel tijd genoeg om. Uh, maar maar om... zeg jij iemand die constant schrijft en, nee, en constant met nee. ideeën rond? Ja, ja, of, ja. Of, ja, ja. Constant, wel... En heb jij dan zo'n boekje dat je zegt van oh, dat moet ik opschrijven? Of, of ja, je... toch wel. natuurlijk, ja, wel. Ja. Ik heb heel veel demo's en, en teksten. En, ja, mm -hmm. toch wel, ja. en wanneer ja. komt die dubbel LP over Basel? Uh, dat is al... <laughs> oh, wel, dat was mij. ligt niet zo, niet zo laat. <lacht> Oké, okay, ja. Het uh. komt in orde. We gaan eruit met oh. uh, God Gave. Rock and oh, roll. Oh, dat is wel goed. Ik ga wel, ik uh, ik ga wel in een zwart gat geraken. <laughs> nee, nee, nee. Maar dat ja, is goed. Ik Meisje, <laughs> ja, goed zo. Precies, man. Echt waar. Man, dat, dat moeten we wel opzetten in de dingen hier, hè? Ja. De, ja. Boxen. God keep God and Rolls. Stay rock and roll, jullie. Yes. Ja. Tot de volgende keer. Tot ja. volgend jaar. Tot volgend jaar. Ja, dat is goed.